Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Passagiers van de gecreste Asiana Boeing 777... We hebben de eerste gerechtelijke stappen gezet... tegen vliegtuigfabrikant Boeing en de luchtvaartmaatschappij. 83 inzittenden van de vlucht die ruim een week geleden in San Francisco... neerstortte tijdens de landing... eisen informatie over onder meer ontwerp en onderhoud van het asiana toestel Ze willen zo de aansprakelijkheid kunnen beoordelen. Drie mensen kwamen om, ruim 180 passagiers raakten gewond. De deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de tweede wandeldag. De ruim 41.000 overgebleven deelnemers lopen op de dag van Wiegen naar Wiegen en Beuningen. Gisteravond zijn Nederlandse militairen in Afghanistan ook begonnen aan een Vierdaagse. Ze lopen tien rondjes van een kilometer rond hun kamp in Kabul. De Vierdaagse van Kabul is een initiatief van militairen die door een uitzending niet konden deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ze krijgen vrijdagavond een eigen intocht met bloemen en medailles.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 Een brede coalitie van Amerikaanse organisaties spant een rechtszaak aan tegen de federale overheid. Doel is om de afluisterdienst NSE te laten stoppen met het grootschalig afluisteren van telefoon- en internetverkeer van burgers en bedrijven. Klokkenluider Edward Snowden publiceerde hier onlangs over. De coalitie wil dat de verzamelde bestanden worden vernietigd of teruggegeven.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 NL's Wielernacht met Anne de Jong en Nathalie Hogeveen. Hallo. Goedemorgen. We hebben nog een uur over in onze speciale Wielernacht hier op Radio 1. We brengen een ode aan de fiets met Leo Aquina en Pieter van der Meer van het wielerblog Het is Koers. En we zoeken dit uur uit hoe je het beste een tijdrit kan rijden... en we zetten ons tentje op in de legendarische Bocht 7 van de Alpe Maar eerst gaan we en Dan beter leren kennen. Ja, want we mogen hem toch wel als de grootste Nederlandse verrassing noemen deze tour. De Belkin Belkengoerder rijdt een prima tour en ligt stevig in de top 10. Met een paar ritten die hem nog goed liggen voor de deur, mag er stiekem gedroomd worden van een topklasseer. En nou, wij zijn eigenlijk wel benieuwd wie de persoon achter de renner is. En dus bellen we met een van zijn beste vrienden, Colin Burger. Goedemorgen. Goedemorgen. En wij zien Loudenstendam als een nuchtere, berekenende kerel. Is hij dat ook? Um, ja, dat ja, zeker. Het is een ook een top sportman die uh, heel serieus voor zijn vak leeft. En um, alleen die ook daarnaast even goed onder dat hij 100% van zijn vak leeft, um, ook van het leven geniet en ook nu van de Tour de France. Want ik, ik zag hem bij Mart Smeet zitten en uh, Bauke Mollema mocht alleen water drinken van zichzelf, maar hij trok zelf gewoon een flesje wijn open bij wijze van spreken. Dat doet hij gewoon ja. tijdens de tour. Ja, klopt, klopt. Dat is een goed voorbeeld. Um, kijk, het is niet zo dat hij, dat, dat hij elke avond een hele vlees achterover slaat. Nee. Alleen hij permitteert zichzelf natuurlijk wel, ja, s'avonds een, een, een glas wijn bij het eten. Dat zal hij ook niet elke avond doen, maar af en toe uh, um, doet hij dat wel. Hij heeft, uh, um, ja, daar geniet hij even goed van. En dat is, dat is niet alleen een vlees wijn, maar op een, op een glas wijn dan. Maar op het moment dat, het, uh, dat hij de tijd heeft om de omgeving in zich op te nemen... zal hij het ook niet laten. Maar dat is ook een van de dingen die hij ook altijd aangeeft. Ja, ik kom op plaatsen waar ik anders normaal gesproken niet zou zijn gekomen. En ja, daar geniet hij ook van. Dus, dus hij trekt eigenlijk zijn eigen plan vaak? Nou ja, dat, je, dat, dat, dat, dat zou je niet zo kunnen zeggen. Kijk, Als je het hebt over ja, een, een bijzondere verschijning is het zeker. Het is, het is, het is wat dat gaat niet een atypische typische die um, um, een, een luxe van, uh, van bijvoorbeeld een hotelkamer verkiest toven. Uh, maar ja, dat is een goed voorbeeld. De hele criteriums gaat hij vaak op een camping in de buurt staan. En um, um, um, met, uh, met zijn Chevy van, zoals hij dat zo mooi noemt. En um, dan staat hij gewoon op de camping... en dan rijdt hij gewoon op de fiets naar de criteriums en weer terug... Ja, ik heb dat ooit gehoord dat hij een Chevy-fan heeft inderdaad. Een, een, een hele Amerikaanse, hele grote auto volgens mij. Is dat de, ja, de, echt een mannenman klinkt het dan opeens? Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Uh, um, en dat is het ook. Ik weet nog wel de eerste keer dat hij uh, vol trotse Chevy-fan liet zien ja, Ik denk wel dat in ieder geval een jaar of zeven of acht terug is. Ja, um, bij, bij een wielrenner uh, uh, zeker uh, um, van zijn niveau misschien een hele dure sportwagen verwacht. Uh, rijdt Laurens een hele oude Amerikaan uit. Dus ik zeg... Uit 1989. Ja. En, en daar, daar is je helemaal gek ook om daarmee te klussen. Het moet altijd hard bij hem dan. Nou ja, het is, is niet zozeer de snelheid waar je dan een kick van krijgt. Maar meer, ja, je vergelijkt het een beetje naar... Een mooi voorbeeld is die 18-bus. Dat is wel een ander merk. Maar zo'n grote bus is het dan. En daarachterin is een bed uh, gemaakt. En uh, ja, uh, daar trekt hij uh, uh, heel Europa mee rond. Ja. En Nu is uh, Laurens Sedam opeens uh, van uh, superknecht naar uh, toch een van de kopmannen van Belkin. Omdat hij dus in die top 10 staat en al daar goed uh, handhaaft. Denk je dat hij daardoor opeens ook nou ja, misschien zenuwachtig wordt of zo? Omdat er nu toch iets meer druk en iets meer oog op hem gericht zijn? Nee, dat denk ik niet. Laurens is niet zo uh, makkelijk van zijn stuk te brengen. Hij, um, hij weet donders goed waar hij mee bezig is. Hij heeft een bepaald plan. En hij weet um, wat zijn niveau is en wat hij aankomt. Um, ik heb vandaag, of gisteren heb ik de etappe helaas niet gezien, omdat um, ik in de auto zat onderweg naar de Alpe d'Huez. Maar um, wat ik er dan van gehoord heb op de radio uh, met zijn interview, was hij eigenlijk gewoon realistisch van ja, um, ik hoorde vandaag niet bij de top 5 um, van de beste klimmers, maar ik hoorde bij de top tien. Ja, en dat hield in dat ik uh, net in de tweede groep moest plaatsnemen en eigenlijk de, ja, de toppers niet kon volgen. Ja, Dan is hij inderdaad, net wat jullie ook uh, zeiden, is hij wel realistisch genoeg. Nou ja, Gisteren gister heeft hij niet ingezeten. Vandaag in de tijdrit uh, gaan we weer knallen. En gaan we weer proberen het maximale uh, uit mezelf te halen. Ja, want ondanks dat staat hij nog steeds in de top 10 van het algemeen klassement. Had jij verwacht dat hij het zo goed zou doen, deze Tour? Um, het heeft altijd wel ingezeten. Het heeft altijd wel ingezeten. En um, je ziet dat Laurens heel geleidelijk um, zijn weg omhoog vindt. Um, we kennen elkaar al vanaf ons 16e jaar. Ik heb vroeger ook met ze in. En um, Laurens, bij de jeugd, was het ja, gewoon een laadbloeier. Hij um, kwam niet echt tot zijn recht. Um, in de waaierklassiekers, wat in Nederland wel gebruikelijk is, um, maar op het moment dat het bergop opging, um, zag je hem veel beter tot zijn recht komen. Um, naarmate hij wat ouder werd um, en dus ook wat, ja, um, wat steviger werd, kreeg wat meer spiermassa, ja, zag je hem steeds meer ontwikkelen. Um, tot de rennen die hij eigenlijk nu is. Er heeft altijd wel een topkassering ingezeten in een grote ronde, maar ja, hij heeft eigenlijk heel veel pech gehad. Als je kijkt naar de laatste vier, Tour de France, is hij volgens mij um, um, twee keer um, zelf had gevallen. En één keer zat hij achter een valpartij, waardoor hij eigenlijk gelijk kansloos was voor een topklassering in het klassement. Nou, als je kijkt dan naar de afgelopen VL, um, vorig jaar, hij heeft die. uiteindelijk vierde, toen wel alle puzzelstukken op de goede plaats. En is hij achter, achter geworden. En je ziet dat hij die lijn eigenlijk doortrekt in de Tour de France. Dus wat dat hij gaat kijk, um, Hij is wel realistisch. Uh, op dit moment in zesde plaats is natuurlijk ja, boven verwachting. Alleen ja, in de top 10, top 15 heeft hij eigenlijk altijd wel ingezeten bij hem. Wat ik altijd ook een beetje hoor als rennen is dat hij eigenlijk helemaal niet goed kan dalen. Is dat, zeg je wel eens tegen hem: kom op iets meer uh, ballen tonen, Laurens? Um, nee, eigenlijk niet. Um, um, als ik het vergelijk met vroeger, um, we hebben vroeger wel eens mountainbike tochtjes uh, gedaan en uh, dan daalde Laurens altijd harder dan ik en um, um, ook eigenlijk zonder, nee, zonder enige angst. Kijk, um, vaak in de afdaling is het zo dat in een tiental seconden um, het net wordt beslist of, um, of je valt of net overeind blijft. Nou, als ik het radioverslag uh, gisteren goed gehoord heb, uh, is Contador ook in de afdaling gevallen. Dus ja, dat kan er best overkomen. Alleen op dat moment moet je ook wel een stukje geluk hebben. En dat is ook net wat ik aangegeven. ja, Dat geluk dat heeft hij gewoon een, een aantal jaren ja, helaas niet gehad. En nu valt alles wel op zijn plaats. Dus ja, die afdaling die gaat hij die, die gaat die in zoals hij altijd ingaat. En 9,9 van de tien gaat het ook goed. Ja. Als jullie het niet over wielrennen hebben met elkaar, waar, waar hebben jullie het dan over? Oh, zo verschrikkelijk veel dingen. Ehm... Um, ja, dat kan over van alles zijn. Dat kan over, uh, over de politiek zijn, dat kan over andere sporten zijn, dat kan over uh, ja, de toestanden in de wereld. Is dat niet lastig als een wielrenner die de hele wereld zeg maar, overvliegt om nog alles in de gaten te houden? Uh, wat er in Nederland speelt, dat doet hij nog wel gewoon. Ik bedoel, er zijn heel veel uh, sporters. Uh, Laurens uh, levert wel le le le le le ochtend de krant. En uh, ja, die, hij is ook geïnteresseerd in wat er in de wereld om hem heen gebeurt. Het is volgens mij ook geen Je domme dat... jongen, hè? Uh, nee, absoluut niet. Absoluut niet, hij uh, heeft gymnasium gedaan en daarna is hij, eigenlijk uh, na het gymnasium, uh, heeft hij zich volledig op zijn sport uh, gestort. Maar als ik me goed herinner is het zelfs nog zo... dat toen hij van de basisschool afkwam... had hij de hoogste cito score van Nederland. Dus ja, het is absoluut geen domme jongen. <laughs> dus uh, als we dit zo mogen concluderen... is het een man die volledig voor zijn sport leeft... Um, uh, in een Amerikaanse grote bus rijdt... en dat fantastisch vindt... en uh, een van de slimste mensen van Nederland is. Missen we dan nog iets? Want we proberen een beetje de persoon te leren kennen. Daarom bellen we je natuurlijk achter dan. Ja, ik is de levensgenieter. De levensgenieter? De absolute levensgenieter. Die, ja, die, die, die geniet van de simpele dingen van het leven. En dat ja. kan zijn van een hele mooie fiets tot in Frankrijk... waar hij gigantisch moet afzien maar wel daar goed ook van geniet. Maar tot had die... uh, ja, tot het hebben van een glas wijn en uh, uh, bij het avondeten. Maar had hij, als hij misschien iets minder levensgenieter was geweest... misschien nog net iets meer uit zijn carrière kunnen halen? En dan misschien nee. echt... Uh... Dat heeft er niks mee te maken? Nee, absoluut niet. Want je kan levensgemoeten zijn en ook 100% voor je sportleven. Mm. Ik heb wel eens meer het voorbeeld aangehaald... dat op het moment dat je Lauders vraagt... Voor God, Lauders, wat deed je 9 nee, jaar terug voor training? En dan kan hij zo'n logboek opzoeken wat voor training hij deed... wat voor omstandigheden waren en wat zijn hartslagen waren... en wat zijn wattage was, wat hij weg trapte. Kijk, ja, je kan 100% voor je sportleven... maar je kan daarnaast ook wel genieten van hetgeen wat je doet. En dat is misschien waar heel veel sporters nog een hele hoop voor kunnen leren. En tijdens zo'n tour, spreek jij hem dan ook nog of sluit hij zich echt volledig af? Nee, hij sluit zich helemaal. Gelukkig spreek ik hem niet. <laughs> <laughs> um, hij sluit zich volledig af en um, dat moet hij ook doen. Um, hij heeft um, een aantal jaren terug heeft hij wel het verteld bij, bij Dennis Menchoff op de kamer gelegd tijdens de Giro d'Italia. En toen heeft hij eigenlijk daar heeft hij heel veel van opgestoken, want hij heeft gezien hoe uh, Menchoff eigenlijk drie weken lang volledig gefocust was op zijn prestaties. En uh, dat is Laurens ook. Dus uh, de enige die die spreekt uh, is zijn vrouw. En, en, en, en, en, en dat is het. En dan als hij in Parijs aankomt, uh, belt hij jou dan meteen op? Ja, nou dan zorg ik wel dat ik uh, er ergens in de buurt ben... om hem uh, een dikke knuffel te geven en ook te feliciteren... met zo'n goede prestatie die hij heeft geleverd. Ja. En nu dus onderweg naar, uh, naar de Alp, hè? Ja. En uh, ja. Als, het, als het goed is, heeft hij uh, niet uh, de puf omdat hij bij de kopgroep zit uh, om, om zich heen te kijken. Dus ik denk niet dat hij naar je zwaait. <laughs> laten, we ja, je die, maar laten we hopen dat hij niet kan zwaaien. Laten we hopen dat hij zo hard voorbij rijdt dat hij, dat hij niet eens een vader heeft. <laughs> Colin Burger, misschien wel de beste vriend van Laura Stendam. Dankjewel. Uh, zo leren we hem toch een klein beetje kennen. Graag gedaan. Bijna 13 minuten over vijf. U leest het naar Radio 1. Uh, WNL's Wielernacht. En uh, bij ons in de studio zitten nog steeds Leo, Aquina en Pieter van der Meer... van wielerblog koers.nl. Uh, we gaan het hebben over de kanshebbers voor de eindzegen. Uh, ja, is het nog spannend of, uh, of blijft het vroem vroem en nog eens vroom voor de eindzegen? Ja, uh, Parijs komt steeds dichterbij. Uh, maar ja, weet je, uh, normaal gesproken wint Froome. Maar de Tour is... Is, en ik blijf dat altijd volhouden, is, is een uitputtingsslag. En uh, er komen nog zware etappes aan en je moet geen offday krijgen. Want dan kunnen er nog gekke dingen gebeuren. Maar normaal gesproken windvoel. Hij is de snelste bergop en hij is de snelste in de tijdrit van de klassemensrijders. Ja, nee maar dat zeg ik. Dat, dat moet, hij moet echt een offday krijgen, uh, willen wil wil de anderen nog kans maken. Of erom moet een echt een enorme koep weten te plegen die, die zelfs wij nu niet kunnen bedenken. Maar uh, Hoe zou je dat... dat moeten doen dan? Ja, ja jij zegt, ik ga ik het niet bedenken. Daar <laughs> nee, geloof ik niks van. Want weet je, de, de enige manier waarop anderen die Tour nog kunnen winnen... is als vroeger een keertje ergens een zijn lunchzakje vergeet... Uh, en, en, en bij een klim vergeten te eten. En, of in die, of, die afdaling of, of, waar waar je, je doms dit doet. Nou ja, of inderdaad een keertje een bocht mis in de afdaling. Laten we niet, dat kan ook nog altijd gebeuren. Maar, maar met, uh, met aanvallen, uh, hoeveel staat komt dat door inmiddels achter? Een minuut of vijf? Ja, het, volgens maar mij overdrijven vier, uh, vier, vier nog wat. Vier dan gaat hij niet met, met, met een koep met een dat niet goed doen. En dan, maken, dan normaal gesproken ja. ook nog de tijdrit van vandaag... waarmee hij nog meer iets pakt. Op ja. ja. Dat zie ik echt niet gebeuren. Nee. Is, het, uh, um, uh, is, is er nog zo'n scenario mogelijk als wat met Richie Poort gebeurde? zijn grote helper. Ze stonden 1 en 2 in het klassement... en opeens één slechte dag en je bent alles kwijt. Of zie je, Froome, is die te constant om dat uh, te doen? Ja, ik, ik zie dat bij Froome niet gebeuren. Nee, ik denk niet dat het bij Vroom gebeurt. Maar ja, wat ik net al zeg, bedoel, je hoeft maar één keer vergeten je jelletje op tijd te nemen. En dan, uh, dan heb je honger. En uh, honger is, daar, heel, daar ga je heel slecht van fietsen. Maar worden het dan hele saaie dagen eigenlijk nog, die laatste dagen van de Tour? Als Vroom toch wint? Ja, Bijna zeker? Het, het, de, de plekken achter Vroom is natuurlijk wel heel interessant. Of wat daar allemaal ga, gaat gebeuren. Want... Uh, uit mijn hoofd staat er uh, op, op uh, een aantal seconden maar van Contador. Dus ja, en die uh, zullen toch ook uh, proberen om uh, samen op het podium te komen misschien. Uh, om Mollema daarvan af te halen. Uh, ja. en, en hoe zie jij de kansen voor Mollema dan? Uh, nou, ik denk wel dat die, uh, Mollema blijft cool. En ik denk dat hij uh, wel op het podium blijft. Maar gaat hij nog een keer voorop fietsen? Of gaat hij gewoon alleen maar aanhaken... en zorgen dat hij niet verliest op, op Conte Dormen Ik denk Kruitsen? het wel. Ik denk dat uh, Mollema nog wel wat uh, van zijn beste kant gaat laten zien. Ja, denk ik echt. Ja? Dat is als... wel een risico nemen, want je bent zo je podiumplek kwijt... als je dan doorheen zakt. Als ik ja. Pauke Mollema was, dan, uh, dan ging ik dat niet doen. Dan ging ik lekker proberen met alle uh, favorieten... Die, uh, die er rijden mee, mee van voren te blijven... Um, en uh, hopen dat uh, Vroom eventueel nog ergens een keertje, wat ik al zei... Ze eten zakje mist of een bochtje mist misschien. Nou, een bochtje mist, dat, dat, dat gun je niemand en dan zal hij zijn concurrenten ook niet gunnen. Maar weet je, de, dan is er nog altijd kans uh, om de Tour te winnen. Het is een kleine kans, maar die kans is er. En als hij gaat aanvallen, dan is de kans groter dat hem dat gaat kosten... dan dat het hem wat oplevert. En als je Laurens ten Dam was en je staat in de top 10, mooie klassering, maar... Toch ook de kans om in de honderdste tour alp de West te winnen? Laurens Sendam heeft zelf al heel vaak aangegeven dat alp de West hem heel veel waard is. En dat zou mij niets verbazen als hij uh, als hij het de West heel graag wil winnen. En bovendien, ja, een, een top 6 klassering uh, in het eindklas is hartstikke mooi. Maar een Nederlander die op alp de West wint, die wordt sowieso legendaar. Maar dan had hij beter even ergens een half uur stil kunnen gaan staan. En dan was hij zeker uh, had hij weg kunnen fietsen. Ja, maar ja, dan win je nog niet. Hè? Mm. Bedoel, dan, uh, dan, dan heb je alleen maar een half uur stilgestaan. Dan moet je daar vervolgens ook die etappe naar Alpen nog wel even winnen. En dat is ook nog niet zomaar gezegd. Dus bedoel, Het is mooi dat hij dat top 6 staat. En, het is, en als je Alpen niet wint, is dat, een, is dat ook een geweldige prestatie. Maar uh, nou ja, ik verwacht hem wel op Alpen West dat hij daar eens gaat proberen. Nou, we gaan het zien de komende dagen. Straks uh, hier in de Wielernacht gaan we het nog hebben over de etappes die komen. Want nou ja, het blijft toch interessant, ook al is de winnaar volgens jullie dan al... Vrijwel zeker. We gaan het hebben over de tijdrit die vandaag uh, in aantocht is. En de, de etappe op de, Alpe de west. Uh, maar eerst even gaan we naar muziek. Fietsplaat met Gus Hoogaards. Aandushable immortel. Onaantastbaar en uh, uh, onsterfelijk. Uh, we hadden het al eerder over het, de, de, de, de runners high of de riders high, zal ik het maar noemen. Dat is het gevoel wat je kan krijgen op de fiets. Dat als het eenmaal lekker gaat en dat de, de, de, de ketting. Uh, uh, ...ratelt lekker en je zit in een goede versnelling... ...en je hebt de wind in je rug... ...of je gaat heuvelaf. af... ...of in ieder geval, het gaat allemaal heel erg lekker... ...dan kan je dat gevoel krijgen van... Uh, ...ik ben onantastbaar en uh, ik ben een wielerheld... ...en um, uh, dat beschrijft uh, Daniel Belanger een, can een Canadees... In, uh, ...in een vrij lang nummer... Um, ...wat ook uh, dat, dat uh, begint al met dat uh, beetje ratelende geluid van de derailleur... ...wat ook wel vaker in fietsliedjes uh, voorkomt... ...en... Um, ook dit, nou, ik weet het vrijwel zeker dat Belanger een wielrenner is. En dat dit ook dit op de fiets geboren moet zijn. Dit nummer. Um, want anders kan je volgens mij niet zo goed aan de sfeer komen die dit nummer uit, uh, uitademt. En meestal de, de dure fietsliedjes een minuut of twee, drie, maximaal. Die hier gaat, hij gaat er ver overheen. Bijna tikt bijna de acht minuten aan. Uh, op zich van, ja, je zou natuurlijk. Uh, uh, en, en, en uh, elektronische dansmuziek... zou het misschien nog wel kunnen... dat je een volle etappe uh, muziek maakt... of de soundtrack bij een etappe maakt. Maar hij komt een heel eind... Uh, en ik heb zelf ook uh, ik wel eens uitgeprobeerd... ik heb een, een, een aantal van die, van die liedjes... op een iPod gezet... en ben gaan fietsen... en deze fietst wel heel erg fijn... moet ik zeggen. Ja, dat, uh, Misschien had het ook wel een moment, met het moment te maken... dat inderdaad de wind in de rug... Uh, hier over de... Uh, in het waterland in Amsterdam... en dan... Uh, en dan voelt het heel prettig. Dan past het ook allemaal bij het mooie uitzicht wat je dan hebt. En dan is dat een uitstekende soundtrack daarvoor. Dus zoek hem op. Luister en neem hem op. Ga hierop fietsen. En als je nou gewoon bij de radio zit... het duurt acht minuten, heb je dan nog een advies? Wat moet je dan doen? Dat is ook diep in de nacht ook nog een keer, hè? Misschien moet je maar je ogen dicht doen en fietsbewegingen maken. Of als je thuis een home trainer hebt en daarop gaan zitten... Uh, misschien wel gewoon voorstellen of het raam open doen... en hopen dat het een beetje waait, dat, het, uh, dat je dat gevoel uh, krijgt, de wind in je gezicht. En uh, uh, uh, de juiste versnelling, uh, de ketting gesmeerd. En, uh, en gaan, gewoon gaan. Abandonné mes projets, même les plus chers, ne sont nuls à mourir, plus rien ne sait me retenir, ne sait me satisfaire, je ne me reconnais plus quand le monstre ordinaire et quand je relavais. I Entouchable et immortel van Daniel Belanger. De plaat uitgekozen door Guus Hoogaarts, muziekjournalist. We zijn al vanaf een uurtje of twee bezig met deze wielernacht. Vooral heel veel gepraat met en over wielerkenners. Maar er zitten natuurlijk altijd mensen te luisteren die misschien iets minder van wielrennen afweten. En die proberen we toch ook een beetje bij te staan. Dus we laten iemand die helemaal niks weet van wielrennen gewoon af en toe een vraag stellen. En dat is volgens mij, Nathalie, al de hele ah, dag jouw moeder. <laughs> mijn moeder. Mijn moeder, die is nog nooit zo vaak op de radio nee, geweest. Het beste voorbeeld volgens mij. <laughs> ja, ze ja, doet zeker. het goed tot nu toe, maar ze ja, heeft nog één laatste vraag. Nog één laatste vraag, ja. En ik weet zeker dat ze luistert, dus uh, ik hoop dat jullie hier in de studio een mooi antwoord erop hebben. Wat betekenen al die gekleurde truien in de Tour de France? De bolletjestrui en de gele trui. en uh, Heb je ook een groene trui? Nou, dat is eigenlijk waar je hele Tour om draait. Hè? De, de, de gele trui... Uh... Zullen we maar gewoon even per trui eh, behandelen? Dat is goed. Begin eh, maar de, de, met de gele trui. Ja, We beginnen met de belangrijkste. Ja, dat is de gele de, de, de trui. Uh, um, nou ja, dat is dus voor de leider in het klassement. Dus van het punten of de tijd. Nou ja, die kleur geel is ontstaan omdat het uh, blad wat het organiseerde in het begin, uh, Loto was het in eerste instantie, ja, klopt. dat werd gedrukt op uh, geel papier. Daarom is het geel. Um, nou ja, en dan hebben we nog de groene trui. Hè. Um, uh, dat is voor de puntenklassementen, ja. eigenlijk voor de sprinters. Dus eigenlijk voor elke uh, eindsprint, uh, daar zijn er weer bepaalde bonussen. Ja. En, en ook voor tussensprints zijn er uh, punten. Nou, degene die daar dan uh, de meeste punten verzamelt, uh, dat is in dit geval Peter Zagan. Die, uh, die krijgt die trui. Ja voor de, voor de niet-wielerkennis misschien wel eventjes. Ik kwam er laatst achter dat het best nog wel ingewikkeld is om uit te leggen wat het verschil is tussen die punten, uh, dat puntenklassement en dat tijdsklassement. Want ik, ik legde dat namelijk uit aan mijn zesjarige zoontje en uh, dat viel nog niet mee. Die gele trui, gaat over de tijd. Dat is gewoon de alles bij elkaar opgetelde tijd die je gereden hebt in de Tour. Wie het kost, over alle, die het kost over alle afstanden, alle etappes. En degene die het dus het minst lang over gedaan heeft in totaal, die heeft de gele trui en op het eind, als je die gele trui, dan heb je de Tour gewonnen. Die punten, die, dat, dat is dus inderdaad wat Pieter net zegt, dat is uh, als jij een bepaalde klassering haalt in een etappe, dan, krijgen, dan hangen daar punten aan. En hoe, meer, uh, hoe, hoe hoger jouw klassering is, hoe hoger het puntenaantal en het to totaal aantal verzamelde punten over de hele Tour de France, die bepaalt uh, uiteindelijk wie de groene trui op het einde wint En de leider in dat klassement, die draagt de groen. Dan heb je nog de bolletjes trui. Ja, ja die is voor de beste klimmer. Dat is hetzelfde als een sprint, alleen dan met klimmen en ja. de witte trui. Uh, die is voor de, de beste jongeren onder de 25. Ja, dus ja. dat is een tijdklassement onder 25. Ja. Ja. En dan heb je met andere uh, of uh, meerdaagse koers, heb je ook andere trui. Het is niet altijd dat de winnaar de geeft. Nee, in krijgen. de Giro is bijvoorbeeld roze. Omdat de krantenpapier van de Gazetto dello Sport uh, roze is. Dat is uh, eigenlijk heel simpel. Het gaat ja. toch gewoon, gewoon om uh, de, de georganiserende <laughs> krant. Ja. Ja. Maar er zijn wel een paar leuke dingen over, over truien in de tour te vertellen. Want er zijn ooit andere truien ook nog in de tour geweest. We hebben nog een rode trui gehad. Dat is een helemaal een ingewikkelde trui. In de jaren tachtig waren ze helemaal truien gek. Toen kwam er een rode trui bij en toen kwam er ook een lapjes trui bij. Die rode trui die ging over tussensprints. Dat is als we halverwege de etappe hebben ze dan een streep getrokken, of halverwege of op drie kwart. Of hebben, ze hebben er misschien al een paar, een paar strepen getrokken ergens onderweg. En dan kon dan gesprint worden voor bonificatieseconden en voor punten. En wie uh, dat soort sprintjes het beste deed, die kreeg de rode trui. En uh, die hebben ze op een gegeven moment afgeschaft. Want die trui stond natuurlijk ook eigenlijk helemaal nergens op. En er is ook een trui geweest voor het combinatieklassement. -klasse dat was dan uh, alle klassementen bij elkaar opgeteld. En dat werd de combinatietraai met bolletjes, uh, groen, geel en uh, nou, lapjes trui. Zag er niet uit. Hebben ze op een gegeven moment ook afgeschaft. Duidelijk. Enorm bedankt voor dit korte college over de gekleurde trui in de Tour de France. <laughs> Mijn moeder is weer een stuk wijzer geworden. Dankjewel. je uh, wel. Over een paar uurtjes beginnen de renners aan de tweede grote tijdrit van deze tour. Van Embrun naar Churges. Bert Mulder is eigenaar van camping La Vieille Ferme in Embrun En hij weet alles van het parcours en de prachtige natuur die we vandaag kunnen zien. Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt de route gisteren al gereden hè? met een groepje campinggasten. Hoe ligt het parcours erbij? Ja, fantastisch. Dat is uh, echt uh, een heel mooi uitje gisteren we waren met een, uh, een stuk of 35 uh, fietsers van, van de camping en uh, uh, het, uh, de, de stad van de, van de route is hier, is hier vlakbij, dat is uh, bij het, het Plando, het plando is het, het Franse woord voor een, een recreatieplas en daar, uh, daar begint uh, de route direct met een, een, een klim van, uh, van 10%. Dus, uh, uh, koud eigenlijk op de fiets uh, moet je direct echt uh, ongelooflijk uh, stevig tegenaan. Vervolgens uh, wordt die klim af en toe een beetje, een beetje vlakker, maar uh, hij, uh, hij blijft uh, ook ongeveer uh, stijgende stukken. dus is een klim van, uh, van 5 kilometer. Vervolgens uh, kom je in, uh, in Lebouteien. En uh, dan heb je al een paar keer een ontzettend mooi uitzicht heb je, gehad uh, over, uh, over het lak de, de Serponson. Uh, een hele grote uh, blauw-groene plas uh, is dat, en dus is een, een, een stuwmeer uh, die, uh, die hier vlakbij ligt. En uh, vanuit Leopold is heb je een, een, een afdaling die, uh, die heel technisch is, gevaarlijk is, en uh, veel bochten die, uh, die, uh, die elkaar opvolgen. En dat uh, is echt uh, gooien en uh, smijden met de fietsen, wil je dat, uh, wil je dat snel doen? En uh, het wegdek ligt er mooi bij. Ze hebben, uh, ze hebben het goed gepoetst van, uh, gisteren. Dus uh, wat dat betreft uh, is, is het wel veilig, denk niet. Maar vervolgens kom je eigenlijk uh, komen de, de renners die komen weer op het, uh, op het niveau uh, van, uh, van de dus Die komen allemaal weer zo laag mogelijk. En dan, uh, dan beginnen ze met de tweede klim. En die tweede klim die is erg nog weer wat wisselender dan, uh, dan de eerste. Het is weer uh, 5 kilometer ongeveer. En uh, de, de renners die, uh, die, die krijgen dan uh, stijgingspercentages stijgingspercentage van, uh, van 13-14% procent uh, tot een stukje zelfs dat het een beetje naar beneden gaat. Dus is uh, dus echt veel schakelwerk en uh, uh, ook uh, qua belasting voor, voor de benen is het erg uh, heftig er om iedere keer weer het nieuwe ritme te zoeken. Dan vervolgens dan, uh, komen ze op een rotondetje richting uh, Sinterpolymeren en uh, dan is het op, op de grote platen zo hard mogelijk naar uh, Georges. En, uh, vanaf Sinterpolymeren is dat echt een, een, een hele snelle afdaling, dan uh, vele rechte stukken. En uh, daar kan echt, echt heel hard van. En, en, en wat, uh, wat is dan het grootste gevaar voor, voor bijvoorbeeld, we willen natuurlijk dat de Nederlanders winnen, dat je jezelf in het begin op die klimmen heel erg opblazen zodat je uiteindelijk niet meer uh, vol kan houden? Dat, dat zou me heel goed voorstellen, ja. Want uh, die eerste 500 meter, dat, uh, dat hakt het drekt uh, enorm uh, in. En uh, ik, ik ben zelf uh, triatleet. We doen uh, we hebben hier in, in Brun, hebben we de M. Brunman. Dat is de, de even zwaarste trierlons, omdat daar uh, in de fietsboek 5000 hoger meters zit. En die begint met hetzelfde parcours. Dan, uh, dan zwem je eerst uh, in het plateau uh, 3,8 kilometer en dan mag je lekker uh, die klim omhoog. Nou, dat is, dat is echt dat is een ramp. Dat is verschrikkelijk dat, uh, om daar zo, uh, zo koud mee te beginnen. En weet ik natuurlijk, uh, deze profs, die, uh, die nemen misschien wel uh, een uur om een, um een goede wandeling te doen. Maar ik denk toch uh, dat als je dekte uh, zo uh, begint, is dat, uh, is dat heel heftig. En uh, vervolgens zit de moeilijkheid in de, de afwisseling telkens. Uh, je, uit, je blijft schakelen, je komt niet in je, in je ritme. Als fietser is, is het heel erg fijn dat je. Als je in een klim zit, dat je gewoon in een soort steady state uh, komt. Dat, je, dat, uh, dat het, het lijf erop uh, ingesteld is op de belasting. En uh, dat is het lastige van deze klimtijd, denk ik. Dat uh, de belasting is iedere keer verschillend. En uh, je lijf moet iedere keer moet een nieuw, uh, nieuwe steady state vinden. waarin het, uh, het de belasting kan, uh, kan geven. En, en daarnaast is er dan nog een ander uh, uh, punt. Wat, wat, voor niemand nog precies in te, in te schatten is van hoe, hoe heftig dat gaat worden. En we hebben hier in, uh, overdag altijd een thermische wind. Dat wil zeggen, in uh, de uh, is het uh, praktisch uh, windstil. En gedurende de dag uh, worden de berghellingen die worden, uh, verwarmd door de zon. Dus uh, de thermiek die gaat omhoog. En dat zorgt al lucht aan vanaf het, uh, het meer naar boven. En uh, Dat wil zeggen dat uh, de renners die later stappen, die, uh, die hebben steeds meer last van tegenwind. En uh, het zou het kunnen, het best kunnen zijn dat uh, op, op momenten dat uh, bouken en, uh, en, uh, <laughs> en vroemen uh, aan de, de slag zijn... dat uh, de wind echt het heftigste is van, uh, van de hele dag. Jan Bert, dus ik, kan... ik, ik, ik neem aan dat, dat jij vandaag ook naar naartoe gaat kijken. Er zullen vast ook mensen zijn die nu onderweg zijn naar, de, naar, de, naar, de, naar het parcours om te kijken bij de tijdrit. Waar, waar moeten ze gaan ja. staan? Wat is het mooiste plekje? Er um, zijn, zijn twee mogelijkheden wat mij betreft. Uh, of uh, naar een brug gaan en vanaf daar uh, lopen na naar, het, uh, naar het parcours omhoog. Uh, of dat doen we vanaf Savin. Uh, Savin is, uh, is bij een hele lange brug uh, die over het uh, lac claire uh, heen ligt. En uh, vanaf station kan je dus ook weer uh, lopen dik naar het, het klimparcours. Waar, waar, waarin ze dus natuurlijk een stuk langzamer gaan en waar je makkelijker dus, uh, zaken aanmoedigen en uh, kan zien. Dat zou ik doen, ja. Nou, hartstikke bedankt voor deze tip alvast. Uh, Bert Mulder van uh, Camping La Vieille We weten precies waar we op moeten letten vandaag tijdens de tijdrit. Hartstikke bedankt okay. en uh, veel plezier vandaag tijdens de Dankjewel. tijdrit. Dankjewel, graag gedaan. Tot ziens. Een uh, element waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben is uh, het weer. Want dat kan natuurlijk ook heel erg meespelen in zo'n uh, etappe als vandaag. Zo'n tijdritte. Uh, goed weer, slecht weer, uh, regen, wind, al dat soort dingen. We hebben onze eigen uh, weerman Stijn van Antwerpen er uh, naar laten kijken. Vandaag zullen er tijdens de start van de 17e etappe in Embrun enkele buien gaan vallen, afgewisseld door zonnige perioden. De buigheid zal de hele toer aan gaan houden met aan de finish flink wat regen. De temperaturen die stijgen tot een graad of 27. In de zon tussen de buien door beduidend warmer met een graad of 30. Morgen zullen er wederom enkele stevige buien gaan vallen... met tijdens de klim van de alp de west zelfs mogelijk onweer. Temperaturen liggen aan het begin rond de graad of 25. Tijdens de klim is de graad of 15. Vrijdag en zaterdag blijft de kans op een bui aanwezig... en is het in de bergen een graad of 17, maar in de dalen warmer met een graad of 28. Onze weerman Stijn van Antwerpen over het weer op de alp de west het is een belangrijke etappe vandaag in de Tour de France. Wij praten dus verder. Zometeen gaan we kijken hoe belangrijk aerodynamica is. En dan krijgen we alle ins en outs van Chris Brands. Maar laten we eerst even een beetje terugkijken in deze Tour... naar wat er al eerder aan tijdritten gereden is. Tom Dumoulin, toerdebutant en de beste Nederlander van de dag in Le Mont Saint Michel. Hij wordt negende en dat is een knappe prestatie. Come on, come on, come on, come on. Hij klom geweldig, Chris Froome, maar dit kan hij ook. Rijden tegen het uurwerk. Dat zagen we vorig jaar in de Ronde van Frankrijk al toen hij tweede werd in het eindkast. Dit is Laurens Sendam en hij gaat het lastig krijgen, want dit is echt zijn werk niet. Nee, dan kan Mollema, de nummer 3 van de rangschikking, het beter. Maar hun achterstand op Chris Froome is groot. En dat geldt voor alle concurrenten van de gele truidrager die zich nergens druk om maken. Comolema rijdt van de top zesde op één na snelste tijdrit van de dag. En het leidt tot een elfde plaats in de uitslag. Twee plekjes achter die goede Tom Dumoulin dus. Nee, normaal gesproken ja, is een vlakke tijdrit uh, ja, tot nu toe niet echt uh, mijn ding geweest. Maar uh, ja, als je tijd pakt op, op bijna alle mannen voor het klassement... Behalve vroem dan en, uh, ja, dan mag je denken wel dat ik het ga is. Ik ben bij, bij mezelf gebleven de hele tijd heb ik de focus erop gehad en blijf ik duwen trekken, duwen trekken en uh, zo raad ook naar die finish. Ik had voor het eerst van mijn leven een 56 blad erop en ik krijg volgens mij ook voor het eerst van mijn leven 50 gemiddeld in een tijdrit. Dus. Wat dat betreft heb ik het goed gedaan. Martin is voor de tweede keer in zijn carrière de beste in een toertijdrit. En Chris Froome heeft de Tour van 2013 nu volledig in zijn macht. De grote plaat erop en er gaan. De grote plaat erop en er gaan, dat was vooral bij de vorige tijdrit. Bij deze is dat minder het geval. De mannen van het discours zitten nog steeds bij ons aan tafel. Tony Martin won de vorige. Maakt hij nu weer kans of is dit terrein niet te heuvelachtig voor hem? Laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken gaat hij deze tijdrit niet winnen. Uh, ik heb eventjes de, de klassering van de vorige tijdrit erbij gepakt. Chris Froome die was twaalf seconden langzamer dan Tony Martin... op een vlakke tijdrit. Uh, waar echt een heel stuk zat, vooral het laatste stuk in zat... wat, zoals dat inderdaad heet, op de grote plaat gaat. Ik begreep dat Tony Martin daar voor de kenners... Een verzetreed van 58-11, dat slaat echt helemaal nergens op. Zwaar. Dat is waanzinnig zwaar. Als je, als je dat rondtrapt, dan ga je echt heel erg hard. Uh, dan gaat In deze tijdrit gaat hij dat verzet nou ja, misschien een afdaling rijden, maar in ieder geval niet in een klim. Nou ja, Even... Ik heb gelezen dat hij begint op een normale fiets voor het klimgedeelte en dan afstapt uh, op een, uh, een tijdritfiets. En de laatste 10 kilometer, nou waarschijnlijk wel weer dat uh, onwijze verzet gaat. Ja, daar. dat is wel slim. Maar is dat genoeg? Of is, is hij dan al te veel tijd kwijt? Nee, dat, normaal gesproken gaat hij op de klim te veel. Kijk, het was 12 seconden in die, in die vlakke tijdrit. Dat is niet genoeg uh, om, om het in de klim tegen Vloem uh, op te kunnen nemen, zeg maar. Maar die fietswissel is wel slim. Ja, ja. dat... Uh... Hij heeft daarover ook al gezegd dat hij dit ook een beetje als meetpunt gebruikt... om te kijken hoeveel hij dan op het klimgedeelte verliest. Misschien met aspiraties om later wel weer een rennen te worden. Dat werd ooit over Tony Martin gezegd. Ja, dat heeft hij wel eerder inderdaad, heeft hij die aspiraties wel gehad. Maar dat is nooit echt, uh, nooit echt eruit nee. gekomen nog. Ik, ik hoorde de Froome ja. nu trouwens twee keer. Is hij ook weer de grote favoriet om deze dan te winnen? Net als de bergetappen de vorige keer. Deze tijd, ja, dat is hij. Ja, dat is hij. Punt. Dat, uh, punt, ja, daar kan je, ja, daar kan je nog uh, lang of kort over doorpraten. Maar dat is hier echt. Dus, uh, ja. Duidelijk. En als we dan kijken naar de, de Nederlandse troeven. Tendam en Mollema. Maken die nog kans? Wat kunnen we verwachten? Mollema zeker wel. Die, uh, ja, hij zei zelf ook al van, nou, dit, dit ligt me beter. En uh, het, het belangrijkste, uh, ja, hij zei van, nou, ik heb er zin in. <laughs> en uh, nou, dat vind ik toch, uh, ja, dat, Zij, ja. Ik, vind ik zou altijd, er ook zin dat, in hebben. Mollema, die lacht de ook altijd. Na uh. de finish, dan lacht hij ook altijd alweer. En ik ja... Hij vindt het volgens mij ook gewoon echt leuk. En ik denk dat dat het ook... Uh, want ja, volgens mij is tijdrijden op dat niveau helemaal niet leuk. Want het is gewoon uh, ja, 36 kilometer pijn leiden. En, uh, Maar hij heeft daar zin in. Dus nou ja, ik denk, uh, ga het doen jongen. Ja. Uh, tijdrijden tijdrijden is... En dan ga ik eventjes een, een citaat waar ik geen bron bij heb. Maar als het goed is, het is van Erik van der Aarde. Ga ik eventjes aanhalen, omdat het een leuk verhaal is. Die, uh, die kon heel goed sprinten. Een Belg uit de jaren 80. En uh, die zei, ja, ik kon altijd heel goed sprinten. En dat had ik geleerd, want dat was zo snel mogelijk naar de volgende lantaarnpaal. Tijdrijden, tijd rijden, dat is dus gewoon een heleboel lantaarnpalen achter elkaar. Nou ja... Daar worden ze dus dood en dood moe van. Als je, als je dat is gewoon continu vol sprinten, dan ga je ze dus hartstikke dood aan. Maar goed, dit is een tijdrit die ook nog uh, veel klimwerk erin heeft. Dus uh, dat, dat, dat moet je indelen op de een of andere manier. Maar Tony Martin, uh, de tour winnen of klasmensen-aspiraties, dan moeten er wel een paar kilo's af. Ja. En, en um, er zijn volgens mij bij het tijd we, we praten over de liefde voor de fiets, de liefde ook voor het wielrennen kijken. En dan is. Daar in de tijdrit altijd weer een soort uh, rare school. Er zijn mensen die het fantastisch vinden om naar te kijken. Prachtig. En anderen zeggen, ja, ik zit de hele tijd hetzelfde te kijken. Ik vind het doodzaai. Welke school hangen jullie aan? Ik, ik vind het wel prachtig. Ja. Ik, uh, ik ben uh, de, van de tweede school. Ik zie leuk helemaal... Ja. Uh, ik uh, vind uh, tijdrijden... Ja, uh, uh, weet je wat... Uh, kijk, wat, wat wielrennen zo mooi maakt, is dat niet per se de beste wint. De fysiek de beste. He, want er zit een spelelement in. En dat komt omdat je met z'n allen rijdt. En omdat je achter elkaar kunt zitten. En je kan elkaar uh, gek maken. En je, je kan van elkaar profiteren. En, en bij tijdrijden wint gewoon fysiek de beste. Nou, daar is dus geen zaak aan. Want ja, dan weet je van tevoren eigenlijk al wie het is. Weet je? We gaan met z'n allen kijken wie de fysiek het beste is. Nou ja. gefeliciteerd. Maar dat vind, dat vind ik qua spel en qua... qua uh, weet je, de soap waar Nienke het over had eerder, deze uitzending. Is, is daar niet zo heel maar veel het is een harde onderdeel ervan. Het hoort er gewoon bij. Maar er komt wel veel meer techniek bij kijken, toch? Bij een tijdrit. Ja. Ja, zeker. Dat, uh... Ja, en het is volgens mij vooral mentaal een, uh, een heel belangrijk... Uh... Dat het gewoon in je kop goed moet zitten. Ja, Omdat dat... het gewoon zo lang pijnlijden is. Is het een, een andere stelling? Is het misschien zo dat de laatste paar Tour de France. Weet je in de bergen kan je de Tour de France verliezen. maar op de tijdritten win je ze. Ja, nou ja, wat, wat ook wel, uh, ik denk dat dat wel waar is. Want zeker dat uh, de, de, um, als je kijkt naar wat, wat een potentieel uh, goede renner is voor het klassement, dat zijn toch vaak wel de, de jongens die, uh, die een goede tijd in de benen hebben. Omdat je, da, ja, als je dat is toch veel, heb je veel meer talent voor nodig. En voor klimmen, ja, dat, dat kun je wel gewoon uh, door uh, je spieropbouw te veranderen of. of uh, uh, ja, gewoon kilo's kwijtraken en gewoon veel berg optrainen. Dat is uh, makkelijker. makkelijkste Beste voorbeeld. Ja, ja, zeker. Nou ja, en Armstrong was uh, uiteindelijk ook vooral een goede tijdrijder. En die heeft ja. leren klimmen. Ja. Nou, dat ben ik, niet, ik ben het er niet mee eens als je stelt dat je voor het tijdrijden meer talent nodig hebt dan voor klimmen. Rots is een ander talent. Maar het is niet per se meer of minder talent. En, uh, net Zou zoals het andersom ook kunnen dat een klimmer een tijdrijder wordt? Ja, ik denk dat Vroom van origine niet, niet de beste tijdrijder is, maar eerder een betere nee. klimmer is. En uh, ja, het verhaal van, de, van uh, Erik van der Aarde toont ook aan dat een sprinter ook een tijdrijder kan worden. Ook tijdrijden kan je leren. Dat geloof ik wel. Ja. Maar de bouw van een sprinter om tijd te tijdrijden is misschien handiger dan de bouw van een klimmer om tijd te gaan rijden. Dat hangt er vanaf hoe lang de tijdrit is. Ja. <laughs> maar uh, er zijn natuurlijk sprinters die hele goede paraloog konden rijden, maar dat is natuurlijk heel kort. En dat is ook, ook weer een specialisme binnen het fenomeen tijdrit. Dus ja, het hangt ook van type tijdrit af.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 Hallo racetrack op Radio 1. Unicorn loves Deer. Jeroen, kwart voor zes alweer. Ja, we hadden het er net al over. Vandaag staat de tweede individuele tijdrit in de Tour de France op het programma. De renners rijden vandaag een rondje van zo'n 32 kilometer. En wie dat het snelste doet, wint. Ja, simpel zou je denken. Maar het is een vak apart. En er komt meer dan kijken dan heel erg hard trappen. Chris Brands, die is professional op dit gebied. Weet precies hoe je effectief mogelijk op een fiets kunt zitten. Chris, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ga je dan ook bij ieder renner die je ziet kijken of die wel precies goed op zijn zadel zit in de juiste houding vandaag? Of is dat.? Kun je ook gewoon lekker wielrennen kijken? Ja. Nou, het is eigenlijk tweeledig. Niet bij elke renner uh, kan je dat zien, omdat uh, de beelden daarvan nogal afhankelijk zijn. En het tweede is, is natuurlijk het meest interessante bij de jongens die voor het klassement meedoen. Want ook degene die zich maar niet echt voor het klassement meedoen... die zullen ook niet uh, de effort erin gooien om uh, alles eruit te halen. Ja, het is een ontzettende kunst. Goed op je fiets zitten. Maar wat zijn de basisregels? Nou, Het belangrijkste is A, dat, uh, en dat klinkt een beetje stom... maar uh, tijdrijden is ook voornamelijk een mentaal ding. Elke trap die je doet, die doet toch behoorlijk wat, uh, wat pijn in je benen. En uh, als je daar geen zin in hebt... Ja, dan kan je nog zo'n snelle fiets hebben of nog zo goed op de fiets zitten, maar dan hou het op. Maar ik hoor altijd dat het echt verschrikkelijk is om op zo'n tijdritfiets uh, te zitten. Dat het, gewoon, dat het gewoon geen fijne fiets is. Nou ja, kijk, dat klopt wel. Kijk, dat een van de kenmerken is dat als je op een tijdritfiets zit, dat je uh, rompt eigenlijk heel veel naar beneden georiënteerd is. Dus Oftewel dat uh, de hoek tussen je benen en je rond, dat die heel scherp is. Als je Met scherp bedoel ik dat je die hoek heel klein maakt. Nou, dat zorgt ervoor dat eigenlijk de positie op de tijdritfiets... ten opzichte van uh, de normale racefiets niet heel erg prettig is. Maar het is toch belangrijk... Hè, ja? Hè? ja, je kan het vergelijken zeg maar, met, uh, met een oude auto en een raceauto. Als je een raceauto hebt, die is heel dicht bij de grond. En een oude auto is altijd zo'n mooi groot blokmodelletje, hè, wat, je dan, uh, wat je dan hebt. En die een is heel log uh, zwaar, staat hoog op. En de raceauto is altijd dicht bij de grond. Ja, dat dicht bij de grond, daar heb je wat kenmerken van nodig van het lichaam om dat te krijgen. En dat kost nou juist heel veel moeite. Ja, het kost veel moeite, maar het kan ook veel verschil maken. Hoe groot kan het verschil zijn? Als je echt goed oh, op je fiets vindt... zit... Nee, je moet rekenen dat uh, als je het simpel zou voor willen stellen, je, iedereen weet wat een horizontaal is. Maar als je je lichaam plaatst hè, op de tijd zit ten opzichte van de horizontaal en je zou bijvoorbeeld een hoek van 45 graden hebben ten opzichte van een hoek van 10 graden, dan kan dat op, uh, hè, dat hangt natuurlijk wel van de afstand af, maar op 32 kilometer kan dat rustig een minuut of 3,5, 4 schelen. Dat is geen probleem. Ja, en dat ovale tandwiel van Chris Froome, waar is dat goed voor? Ja, dat, het is altijd een beetje een discussie of het nou echt zeg maar, mechanisch werkt... of dat dat toch meer een marketingtruc is. Um, zoals ik er tegenaan kijk, is dat als je je benen neemt... die bewegen op een fiets van boven naar beneden en weer terug. En je kan dan zeg maar, aan die tandwielen kan je wat veranderen... door zeg maar, meer of minder druk te creëren... Maar uiteindelijk blijft de beweging van boven naar beneden wat je zeg maar, uh, wat, wat, wat snelheid genereert op de fiets. Ja. En daar zal zo'n ovale tandblad niet zo heel veel aan veranderen. Het, uh, het klinkt allemaal behoorlijk theoretisch, ook al leg je het goed uit. Maar om het beste voorbeeld te ja. geven, wie moeten we vandaag zien en die heeft nou echt de beste houding op zijn fiets? Ja, Thomas de Gent zit uh, erg goed op zijn fiets. Uh, moet ik zeggen. En ik denk uh, dat je daar al iemand van hebt, die is ook niet zo groot. Als je, als je het net netjes beschouwt, gaf ik net al aan dat je die verschillende factoren hebt. Maar je hebt ook zoiets als een, uh, een vermogensbalans daarin. En een vermogensbalans wil ook zeggen dat bijvoorbeeld de bandjes die op de fiets zitten, dat die wel degelijk. 1,3 uit kunnen maken. En nou denken de, misschien de meeste luisteren... ja, wat gaat nou uit? Maar die 1,3 van die bandjes... kan ervoor zorgen dat uiteindelijk... Uh, of Chris Froome wint, of Thomas wint... Ja. of David Miller wint, of Alberto Contador wint. Het is, uh, so ja. Ja, het is ja? wetenschap op de fiets... en het, het is tot het laatste moment uitgedacht. En jouw vakgebied, Chris Brans... dankjewel dat je het even uit wilde leggen zo vroeg. Gedaan. Het is Koers verteld. Dan gaan we nu naar de, het laatste geschiedenisverhaal... hier van Hertes Koers in de studio. Leo Aquina zit er ook klaar voor. En uh, we gaan eerst even luisteren naar die uh, legendarische tijdrit. We gaan zo direct timen. En dat doet iedereen die hier is. Iedereen die naar de televisie kijkt. Dus niet meer het, Wauwkje. Greg LeMond. Lakewood, USA. Daar komt hij. 1, 2, pas. 26,57 met een gemiddelde van 54 kilometer en 519 meter. En nu, de hopeloze strijd van hem. Of kan hij zo direct ook die ontzettend grote molen gaan draaien. Hij heeft nog een flintertje voorsprong. Het was 48 seconden, het algemeen klassement is 50 seconden. Maar wat een finale krijgen we voorgeschoteld op de hele wielerwereld. 27,47. Op 200 meter. Greg LeMond wint de ronde van Frankrijk 1989. Uit de dood opgestaan. Amerika, tegen 4 Triathlonstuur versus paardenstaart. Tour de France 1989. Laurent Fignon heeft voor aanvang van de afsluitende tijdrit van de Tour in 1989... 50 seconden voorsprong op Greg LeMond. In de eerste tijdrit was de Amerikaner ruim sneller dan de Fransman. Maar de vlakke slotrit tegen de klok lijkt met 24,5 kilometer te kort om 50 tellen goed te maken. Le Mons start met een triathlonstuur. Een noviteit in 1989. De fiets is van tevoren in het geheim getest in windtunnels en levert aanzienlijk aerodynamisch voordeel op. Ploegleider José de Kouwer vertelt de jury dat het stuur speciaal gemaakt is om Le Mons rug te sparen. De Amerikaan is een jaar eerder bij een jachtongeluk in de rug geschoten door zijn zwager. Een leuk onderwerp, misschien voor de, knul, de top, top 5 knullige jachtongelukken, maar dat terzijde. De jury keurt het stuur, keurt het stuur goed en Le Monde rijdt de tijdrit van zijn lezen. Vignon komt op de Champs-Élysées met het geel om de schouders en zijn paardenstaart wapperend in de wind precies 8 seconden tekort. Weg geel, weg winst. 8 seconden is de kleinste marge tussen de toerwinnaar en de nummer 2 ooit. Wetenschappers rekenden later uit dat de paardenstaart vignon 16 seconden zou hebben gekost. <laughs> Mijn hemel, dat is een van de meest treurige verhalen. En op de laatste dag ook, het heeft alles ongeveer... wat de, de wielersport zo mooi maakt, dit verhaal. Dankjewel. Als de renners donderdag de Alpe du West bedwingen... zal het zonder twijfel zwart zien van de mensen. Dat levert natuurlijk weer hachelijke taferelen op met supporters... Maar is ook de ultieme stimulans voor renners om door te blijven fietsen. En voor de Nederlandse mannen is er een één specifieke plek waar ze die extra energie kunnen putten. Traditioneel is de zevende bocht in de beklimming namelijk van ons. Een van de Nederlanders op de Alpduess is is naar Eduard Lindeboom. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, bocht zeven is Nederlands. Sta je er nu al? Nee, we hebben er van de week laat aantal maanden samen. We staan uh, onderaan de berg uh, in Boer dolzal samen op een camping... En we vertrekken straks na het ontbijt richting bocht 7 en dan blijven we tot, uh, nou, ik denk waarschijnlijk vrijdag, want het is gekkenhuis dus. Ja, de, de mensen die nu uh, wakker worden die denken, ja, uh, je bent volgens mij nog niet helemaal wakker, want het is morgen pas, uh, of uh, ja, morgen pas dat ze erop komen. Ja, dat klopt. Nou ja, we zijn, uh, we zijn zonder aangekomen en het eerste wat we hebben gedaan is natuurlijk even, even naar bocht 7. Nou, en daar, daar, daar stond dan natuurlijk nog niet zwart van de mensen, maar... Ja, er stonden al campers en er stonden al mensen aan de weg en die staan die, die, die nu nog. Dus die staan al meer dan een week, al bijna uh, mensen die al vanaf woensdag eigenlijk al. Dus die staan al een week in bocht 7 gewoon. Dus ja, het is wel, uh, ja, je plekje moet je wel, uh, wel veroveren. Want het is nu, uh, het is nu na helemaal vol uh, de afgelopen twee dagen al. En wat doen die mensen daar dan? Ja, die zitten daar lekker op een stoeltje en, en, en die kijken naar de, al die duizenden wielrenners die naar boven en naar beneden gaan en, en, en, en ja... Is daar wel, het is daar gelijk al sfeer. Er staan nog Belgen, Duitsers, heel veel Engelsen moet ik zeggen. En, maar niet in bocht nee. 7, want die is van ons. Die is van ons. Nee, Er staat wel af en toe een verdwaalde ben tussen, Maar die, uh, die denken denk ik dat ze niet voor het klassement meer gaan. die gaan <laughs> denk ik voor de sfeer. Dus die komen bij ons staan. En, uh, maar dat mag ook wel. Uh, maar, ik moet, is het je eerste ja? keer in bocht 7 deze keer? Het is onze eerste keer, ja. Nee. Uh, uh, ja Volgende toen natuurlijk al jaren. En, uh, en nu is het de honderdste. Dus ging ik twee keer de alp op. Dus toen het uh, routeschema bekend is geworden zijn we gelijk eigenlijk uh, gaan boeken en, uh, en gelijk gaan kijken van hé, hey, uh, daar moeten we gewoon naartoe. Ja, want, uh, want wat verwacht je daar? Je hoort een beetje van, uh, van renners die, uh, nou, laten we zeggen, in de achterhoede meegaan, dus een beetje rustiger die berg op kunnen dan de klassemensrenners Die ook extra genieten van die bocht 7 en eigenlijk het liefst nog een stukje terug willen om het nog een keer te doen. Wat ja, verwacht ik... je daar uh, donderdag? Nou, uh, uh... Het is voor mij een moeilijk, uh, moeilijk in te schatten, maar uh, uh, ja, het, het staat daar rijden, ik heb natuurlijk even teruggekeken van hoe dat in de voorgaande jaren gaat, maar ja, je hoort en leest ook van zeker de Nederlandse rennen die eraan gewoon naar uitkijken, ja, ik kan me het niet voorstellen, ja, het is wel de sfeer, maar ik heb hem gisteren even gefietst met een motorbike, maar ik geef iets te doen hoor, vooral die eerste bochten, 11%, je gaat kapot, je gaat echt kapot als je niet, uh, niet getraind bent en... Uh, maar je hoort gewoon dat al onderaan, uh, om aan de berg, uh, daar horen ze de muziek al van de Nederlanders in bocht 7. Ja, daar kijken ze echt naar uit om daar doorheen te komen. En, uh, maar dan moeten ze wel in steunen, uh, vind ik. Nou, zijn jullie berucht daar, de Nederlanders? Nou, uh, ja en nee. Iedereen die, uh, als je hier langs rijdt met een geel kenteken of, of iets oranje zet, dan zeggen ze, eh, hey, Hollanders, bocht 7, dus dat, dat weet iedereen hier wel. En, uh, en ja, dat, dat merk je ook wel, uh, ook als je de berg op rijdt, van nou... Uh, Bocht 7. Dus ja, iedereen weet dat wel. Dat merk je wel, ja. En, en hoe kun je nou een Nederlander herkennen? Hoe zien ze eruit? Hebben ze een speciaal tenue aan of zo? Zijn ze oranje? Ja, het heeft wel heel veel weg van de voetbalsupporter, hoor. Ik moet ook zeggen dat uh, je, je onderscheidt de Nederlanden, de, de, zeg maar de sportieve Nederlanders de, tussen de haakjes. Die onderscheid je of die... Dat kun je wel zien uh, wat supporters zijn en wat niet-supporters zijn. Maar het zouden ze netjes. Hebben, ze hebben muziek erbij en... en, en ja, waterpistolen, water. Iedereen die er langs komt om die weg op te fietsen van de week, die worden, wordt ondersteund met geapplaudisseerd. Met, met ja, dus ja, het is wel sfeer, moet ik zeggen. Ja, de grote vraag is natuurlijk voor jou als supporter: ben je een, een juiger of een meerrenner? Uh, uh, ik ben een juiger. Ik ben, ik ben absoluut geen meerenner. Ik wil zelfs niet in de weg zitten. Want net wat ik al zeg, ik heb. Uh, ja, of je kan het een... stijgingspercentage niet aan. <laughs> dat, dat ook hoor, dat ook. Ik moet zeggen dat het, uh, dat het wel afwisselend is, uh, die berg. Maar uh, ja, wat ik al zeg, uh, al in het begin is het, is, het, is het voor een ongetrainde wielrenner gewoon niet te doen. Want je staat gewoon stil in het, uh, het kleine verzet. Maar ik sta hier nu aan de weg, want ze gaan hier nu alweer weg, joh. Er fietsen nu alweer mensen, hè, er komen een auto's aan, maar ook allemaal fietsers die alweer naar boven gaan. Uh, ja. Maar jij, jij hebt hem zelf be beklommen, heb je de top ook gehaald? Nee, we zijn met je vier naar boven gegaan en uh, ik heb hem helaas niet gehaald. Nee, ik, ben, ik was uh, bevangen door de sfeer, dus... Uh, hm. Ik, ik heb hem niet afgemaakt. en ja, daarvoor kom je natuurlijk ook. En, zijn, kunnen we je nog herkennen? Als we de donderdag omhoog gaan en we zitten op het, te kijken. We moeten opletten. <laughs> voor Eduard Lindeboom. Ja, nou, weet je wat? We dachten, we doen geen oranje aan. Hebben, dus we hebben een gele. We hebben een gele. <laughs> ja. Oké, okay, dat ene gele stipje tussen al die oranje in, in bocht 7. En er zijn ook uh, Spaanse bochten en Engelse bochten volgens mij. Hè? Dat, dat, dat heeft, uh... Ja, dat klopt. Dat, dat is waar. Nee, maar uh, we staan er gelijk voor aan rechts. En uh, we hebben een vlag van zolle mee om de stad te promoten. Dus. Uh... <laughs> Kijk, heel volle juicht, uh, juicht voor molle ma. En hebben we ma iets kleiner gemaakt. Nou ja, dat is toch wel heel ludiek, hè? <laughs> ja. Eh, eh, heel veel plezier daar. Er gaat vandaag dus al de berg op Eduard Lindeboom. En hij gaat daar staan op Albuys, onze Nederlandse berg. En dat komt nou, niet alleen omdat we er vaak gewonnen hebben... maar volgens mij ook wel een heel groot deel door Bocht 7. Dankjewel. Goed zo. Jullie ook hebben succes met de uitzending. En daarmee komen we al bijna aan het einde van deze uitzending. Deze mooie wielenacht hier op Radio 1... Uh, de hele nacht waren hier in de studio Leo Aquina en Pieter van de Meer van wielerblog het is En nu naar bed en uh, vroeg de wekkers uit om weer de tijdrit te kijken. Even slapen en ik ben morgen de hele lag in Utrecht aan de gang op het uh, European Youth Olympic Festival. En uh, tussendoor hou ik de tijdrit zeker in de gaten. Ja, ik zat ook een beetje tussen mijn werk door uh, morgen... Uh... Het moet wel lukken. Okay. Eerst even slapen. <laughs> Wij zijn jullie veel dank verschuldigd. Uh, super dat jullie hier waren. We hebben er vier uur over gepraat over wielrennen. Ik heb zomaar het gevoel dat we nog vier tot acht uur door hadden kunnen gaan. Makkelijk. Uh, ik stel voor dat we dat uh, bij de volgende tour weer gaan doen. Gaan we dat we doen. het uh, voor deze ja, keer staat. Genoeg is. Nou, dit was hem dan, ja. de wielernacht, Anne. Ja, Radio 1 gaat natuurlijk verder. Zo meteen, zoals u gewend bent, iedere dag, zondag na dan. Uh, het Radio 1-journaal, Bert van Sloten, die zitten klaar voor ik... Ik heb zomaar het idee dat ze het ook over de Tour de Frans gaan hebben daar. Vast. En wij wensen u een hele prettige dag. Tot de volgende keer. WNL's Wielernacht.